Premier Schoof zegt dat we de druk op Rusland moeten blijven verhogen en Oekraïne blijven steunen. Israël draagt inwoners van Ghan Younis op om te vertrekken. Het Israëlische leger zegt een grote aanval voor te bereiden op de stad in het zuiden van de Gazastrook. Gisteren zei het leger dat het Rafah heeft ingenomen iets ten zuiden van Ghan Younis. Defensieminister Katz zei toen dat er nog meer gebied zal worden ingenomen. In Egypte is een filmpje viral gegaan van een Nederlandse vrouw die een man te lijf gaat die een ezel mishandelt. Dat gebeurde bij de beroemde piramides van Gizeh bij de hoofdstad Cairo. De man sloeg de ezel met een zweep waarop de vrouw hem te lijf gaat. Ook gaat ze hem achterna als hij er vandoor gaat. Daarna werd ze opgepakt en mogelijk moet ze nog voorkomen. De vrouw runt in Egypte in een dierenkliniek waar mishandelde dieren worden opgevangen die in de toeristenindustrie zijn misbruikt. Online is nu een discussie over betere bescherming van dieren in het land. En de Grand Prix van Bahrein is gewonnen door Oscar Piastri. Hij bleef in de McLaren George Russell van Mercedes... en zijn teamgenoot Lando Norris voor. Max Verstappen worstelde met zijn Red Bull in de Formule 1 race... en eindigde in Bahrein op plek 6. Het weer nog vanavond en vannacht geregeld opklaringen. Het koelt uiteindelijk af tot een graad of 8. Lokaal kan nog een buitje vallen...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 Met nu jouw keuze, zie Welkom bij de Van Klink tot Klank show nummer 4. Gepresenteerd door Hans van Klink en Benno Veugen. Welkom. En we gaan vandaag een hele speciale Van Klink tot Klank show maken. Want Hans. Uh, welk thema? We werken altijd heel thematisch. Welk thema heb je voor vandaag bedacht? Ja, goedenavond Benno. Uh, we gaan vandaag eens een keer helemaal op de Nederlandse tour. De Nederlandstalige tour. Oké. Okay. En de bekende thema's die we in voorgaande shows ook gebruikt hebben. Blues, freak in de muziek, ja. effecten, uh, serieuze muziek. Het gedicht in de muziek komt allemaal terug, maar allemaal gebaseerd op Nederlandstalige stukken. Oké. Okay. En wat is het eerste? En Dan gaan we beginnen en dan noemen we dan maar het gedicht in de muziek. We eerder al een keer gezegd, rappen is eigenlijk het ultieme dichten in muziek. Ja. En we gaan luisteren naar de bekende Diggy Dex, een prachtig nummer. Het nummer heet Ode aan het leven, Treur niet om mij. Nou, we gaan Diggy Dex uh, horen. Koen Jansen uit Amersfoort heet hij eigenlijk. Man van 44 jaar, is al ruim 24 jaar in de muziek actief. Maar dit nummer is prachtig. Het is serieus en ontroerend en tegelijkertijd een nadrukkelijke boodschap van Vier het leven. Have you ooit Willys been...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 Dus doe maar één loop, als ik weg ben, denk hem daar. Yes. Waarvoor je weet dat je show voorbij is, dus draai deze nog één keer, één voor mij. En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig, in vrede, ik zing deze dan nog een keer. En als de klok luidt, bouw dan een mooie feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd, mocht ik heen gaan. Ergens teur on me om mij, maar ons door het leven teur niet om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 Zo eentje die doorgaat, doorgaat voor altijd, mocht ik heen gaan ergens, dan niet op mij, maar post het leven, Over Dicky Deks. Ja, een mooi begin, dacht ik zo. Nou, dus zeker zeker. En over het ja, term wat is mooi, daar kunnen we de meningen verschillen. Wat we nu gewoon niet gaan horen is Nederlandse pretmuziek van... Uh, Bitter Lemon, uh, waar je in kan zwemmen. Uh, dat soort dingen. Maar wel mooie, rustige en serieuze muziek. En af en toe een beetje wat geks. En uh, ja, sommige mensen moeten zich dit nog wel herinneren. Maar we gaan nou, luisteren ik zeker. naar het bandje Het. Ja, jij weet ja, het ja, nog goed. Ja, ja maar dat, ik vond het een geweldig nummer. Ja, ik, ja, ja. Ik was, wanneer is dit nummer ook alweer? Het? Nou, het bandje heeft bestaan van 65 tot 67. Dus uh, okay, dan leek nou, je maar over praten. Nou, ja, ik, was, ik was nogal een kind. Uh, ja. Ik ben van 57. Dus, uh, ja, en ja, ik, ja. Maar ik kan me wel heel goed herinneren. Dat is, uh... Roept ook de vraag op van... Uh, wie zijn onze luisteraars... en van welke generatie zijn die dan? Ja. Ik hoop dat het heel uiteenlopend is. Maar ongetwijfeld zijn er mensen... die dit nummer echt nog nooit gehoord hebben. En ja. De band heet Het. Nou, dat is uit de tijd dat er bandjes waren... met de naam De Klungels... of uh, uh, de, de Snelbinders. En <lacht> de bandjes die schoten uit de grond. Een viermansformatie... waar overigens nog maar één persoon... voor zover ik ben geïnformeerd in leven is... Okay. Maar dat het, is dat een afkorting? Nee, gewoon het is het. Ja, het is het. En de drummer Dennis Witbraat is na zijn carrière bij het nog bij de Disney Man's Band en Exception gaan drummen. Maar andere leden zijn al niet meer in leven. En het is een lekker gek nummertje en het heet Ik heb geen zin om op te staan. Ja.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 De al geen zin al te staan. geen zin al te staan. Was jij maar hier.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 om op te staan. Nou, dat, ja, dat overkomt iedereen wel eens natuurlijk. Dat je <laughs> geen je zin wel. hebt om op te staan. Ik vind het wat zo mooi, dat, dat ingehouden tempo. Hè. Ja, ja. En dan heb je nog en dan die, die, uh, dat instrumentale gedeelte... wat een beetje chaotisch dan zelfs lijkt. Ja, het is uh, heel primair. Hè. Twee gitaren, ja. een drum en een bas. En dat is het dan. En, ja, ja. Uh, en toch brengen ze het wel over. Hè. Ja, ja, ja, ja, precies. Prachtig. Ja, ja. En we hebben het dus over... Uh, Even snel rekenen, uh, bijna 60 jaar oud nummer. Ja, kon je nagaan. Dan moeten we niet altijd te erg bij stil. Met. Ik kijk naar jou en jij kijkt naar mij. Nee, laat dat maar over ophouden. Gelijk door ons. Ja, we gaan door naar de Zeeuwse formatie Raccoon. Meer dan bekend natuurlijk. We hebben prachtige ballads op hun naam staan, hit na hit. Altijd Engelstalig, tot het moment dat ze gevraagd werden voor de film... Alles is familie een lied te schrijven. Het werd hun eerste Nederlandstalige song, heel erg bekend... Niet alleen voor de film. Zanger Bart van der Weijden ze het ook als ode aan zijn ongeneeslijk zieke zus Anne. Het werd een enorme hit. Want ze verklaarden toen wel van nee we gaan weer terug naar het Engels. Want Nederlands dat was een eenmalig gebeuren. Maar okay. mm. niet helemaal waar. Want recent hebben ze weer wat Nederlandse hits gemaakt. Ja het is een nummer wat bijna iedereen prachtig vindt. Heeft voor mij ook wel een speciale betekenis. Um, ik, ik, ik heb ooit verteld dat ik 50 jaar in de zorg werk met prachtige hoogtepunten, maar ook wel met wel dieptepunten en ja. in gesprek met de personeelsfunctionaris Duiden ze mij op die tekst van Oceaan, het lied waar we straks naar gaan luisteren. Het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zover moeten kruipen. Het laatste stuk zal ook wel gaan Voordat mm -hmm. ik ga staan. En dan denk ik van, nou, dat is wel een prachtige, symbolische tekst voor. Ja, je kan zorgelijke periodes hebben, maar het komt ook altijd weer goed. Ja. En dat is het mooie, ontroerende van het nummer Oceaan. Mm -hmm.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 we blijven nog even door serieuze tour. Misschien is dat wel een beetje de kern van een groot deel van het programma deze keer. Een overig nummer al 43 jaar oud, 1982. En elk jaar nog hoog in de top 2000. We gaan zo meteen luisteren naar de Amazing Stroopwafels. Een rare titel voor een band. Kan je toch eigenlijk niet serieus nemen als je nee, jezelf ja, stroopwafel noemt. Hè. Nee, nee precies. Hè. Ja. Een combinatie Engels en Nederlands. En dat is, kenmerkt ook hun muziek een beetje. En ook in het volgende nummer. Ja, informatie formatie bestaat al lang. straatmuzikanten uit Rotterdam. Gevormd rondom Wim Kerkhoff. En bijna stabiel één band gebleven met weinig wisseling. Alleen de laatste tijd zijn er de laatste jaren. Hebben wat mensen om gezondheidsredenen de band moeten verlaten. Dus ook hun leeftijd groeit. Als je het hebt over dichter regels in de muziek. Ja, smaken verschillen, maar dit vind ik bijna het mooiste wat er bestaat. Ik loop maar door, maar ik kan nergens heen. Het regent nog steeds en ik voel me zo alleen. Ja, triester kan bijna niet. <lacht> uh, dat is uh, een Nederlandse vertaling van Manhattan Island Serenade van Leon Russell, maar in het Nederlands door de Amazing Stroopwafels gebracht onder de titel Oude Maasweg. Sitting on a highway in a broken van Thinking of you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 guitar to play mixed up inside and it's been raining all day since you went away manhattan island serenade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 Applaus, applaus uh, voor... Uh, hoe heet het ook alweer? De uh? Amazing mij. Oh, ja. <laughs> Zo'n naam en dan vergeten. Maar jij, jij had het net over... Uh, die bijzondere zin... over uh, bijzondere uitspraken. Ja. Uh, wat dacht je van...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 teksten en luisteren, maar het maken ervan natuurlijk veel ingewikkelder ja. toekomstige herinneringen scheppen hoorde ik hem zeggen. Ja, ja, ja, Bedenk ja. dat eens. Hè? Ja, ja, ja. Nou, we gaan even heel wat anders doen. Ja, even nou, wel. wel blues natuurlijk. Ja, blues. Daar houden we van. En uh, Nederlandse blues. Ja, dan kom je toch uit bij andere Hazes. Je, yeah, Love in you heet hem. Hij zong natuurlijk smartlappen, Nederlandse smartlappen, diepjes ja. zijn hart wilde die altijd blues maken. Wat eindelijk resulteerde enkele jaren voor zijn dood. In een groot bluesconcert in oktober 1998 in Halhoi. Begeleid mm. door een big band en door Jan Akkerman op gitaar, Herman brood op piano. Hans Dulfer op saxofoon. Dat is echt gigantisch geweest. Leuk om ook op te zoeken op YouTube. Er zijn mooie beelden van. Ja. Maar waar we naar gaan luisteren is een hitje wat hij in die tijd heeft gemaakt. En dat hitje heet De Rokker. Van klink tot klank met Hans van Klinken, Benno Veugen. En we hebben net geluisterd naar André Hazes, Ik ben een gokker. Zou hij een gokker geweest zijn eigenlijk? Nou, hij heeft met zijn leven gegokt, denk ik. Ja, ja, en nou vooral <laughs> dat. Weet ik ja, het niet. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel weer mooi, dat je hoort ook bij dit lied dat hij zich ziel en zaligheid erin gooit. Ja. Het is ja. niet rustig een liedje zingen, maar... Hij gaat er voor. hoor. Ja. Hij komt ja. straks nog terug met Paul van, uh, Paul van. Paul de Leel. Paul de Leel, ja. ja. En uh, ik zag die. Um, om even bij haastjes te blijven. Ik zag die, die, dat filmpje op YouTube uh, uh, van. Uh, dat ze zingen samen Droomland. Ja. Ik loop een beetje op de zaken vooruit. Maar, maar dan zie je toch een hele andere hazes. Het was een, een beetje... Een, met grote ogen zat hij in een arresleetje. En, ja, en, ja, ja. en, en ik denk, van wat is er met die gozer aan de hand? Joh, die, uh, Legendarische act was dat ook toen. Ja. Ja, uh, maar hij zat er heel angstig leek hij, te zijn daar. Dus, uh, Zo van wat overkomt mij. Ja, dan zit je met die idioot van Paul de Leeuw natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel een ongeleid projectiel. En ja. het vraag je inderdaad af in hoeverre er allemaal voorbereid was wat er toen gebeurde. Dat, uh, ja, ja, ja, ja, het ja. leverde wel een mooie wet op, wat inderdaad straks even terugkomt. Ja, ja. Maar, uh, en, en zoals we vaker zeggen in dit programma, hè, moeite waard om het op te zoeken op YouTube, want de beelden zijn heel veelzeggend ja. uh, vaak. Inderdaad, ik moet bevestigen wat jij zegt, dat hij in vol verwondering rondkijkt van ja waar ben ik beland en wat overkomt me. maar ja. vervolgens gaan ze een prachtig de wet doen. Jazeker, ja zeker. Maar dat is straks. Waar Doe dat hij nu... nog een gouden strot. Um. Ja, zingen uh, kon hij al. Ja, ja. Zeker weten. Maar dat, dat komt straks. Eerst gaan we naar catastrofe. Ja, want uh, als ik nu vertel de, de regel. Ik ben de zoon van meneer Pastoor. Ik zing altijd mee in een ben De zoon van meneer Pastoor. Ik, ik maak geen kabaal. Ik ga rond met de schalen. En ik ben de braafste van allemaal. Dan denkt iedereen, waar gaat dit over? Ja, ja, dit is van de LP Stront aan de knikker. Okay. <laughs> We hebben het over de band Catastrofe. In Nederland heel erg niet bekend. Yeah. Een Vlaams-Belgische band. Bestaat ook alweer 40, 45 jaar. Minstens. Uh, het was een eenmalig feest optreden door mensen met uh, artiestennamen Rob de Snop, Jos, Smos, Simmeke, het Slimmeke en Gilles Krapul. Maar het dat was zo succesvol. Dat ze gewoon doorgingen in hun muziek. En uh, uh, ja, ze maakten hele gekke muziek. Uh, kan, ik, kan, ik, kan ik je schama zien. Is een zong van hun. Zuipen, zuipen. Dat kan ik goed. Dat kan ik zelfs blind links in, in mijn ogen toe. En dat is de de paterkunstdans. En de man is minderwaardig. En al dat soort nummertjes. Um, en uit 1977 komt het nummer waar we straks naar gaan luisteren. Dat heet het heette Tengelse Liedje. En dat is een heel serieus Engels tekstje. Wat dan met een gekke uh, fonetische Vlaamse vertaling wordt nagezongen. Dus het oh. klinkt heel serieus. Maar het is absoluut de gekte. En de band heet dus Catastroof. Ik ben benieuwd of de luisteraars er wat van verstaan. Ik in ieder geval helemaal niks. <laughs> Ja, ja, ja, nou, dat is zo uh, af en toe een, uh, een, een uh, hoe heet het, een Engels tekst, tekstje. En, uh, maar ik had denk ik mijn koptelefoon de vorige keer niet geopend. Dus, uh. If ever you will leave, what a grief, what a grief. Als je er ooit vandoor gaat wat een verdriet, dan vertalen ze dan een deken, voor wief, lief, on, onder, een deken voor mijn wijf onder lijf onder lijf. Ja, dat, <laughs> meer van dat soort gekkigheid. Ja. Heerlijk even tussendoor, toch? Jazeker. En ja, nou toch weer naar nou serieus. Ja, misschien is het dat toch wel. N N Nederlandse muziek is mooi als het een beetje melancholisch is. Althans, dat is mijn opvatting. Onze streekgenoot Brigitte Kaandorp kennen we allemaal natuurlijk van haar prachtige uh, cabrescio's. waar heel veel liederen in zitten. En voor een, een hoogtepunt vond ik echt haar optreden moet 1999 zijn geweest. Volgens mij in de Schouwburg in Haarlem. Waarin al haar liedjes uit haar programma's uh, werden samengevat. Er is ook een LP van gemaakt later. Uh, en vliegwerk heet hij. En daar kwam ineens een bloedserieus liedje tussendoor... over hoe ze reisden naar een, een schaapburg... ergens in het noorden van het land ja. in de mist. En dat er dan een ongeluk was gebeurd. En dat iedereen zit in de stemming van het optreden. En ineens, net als de mist valt, de stemming, valt er een deken over die stemming heen. En dat, is, dat heeft geleid tot een heel mooi lied met de titel Februari. laten zien dan in ja. februari. Dat, ik vond het heel herkenbaar, want ja, zo'n tijd hebben we natuurlijk al uh, achter de rug en uh, dus dat had uh, Brigitte heeft dat heel mooi uh, vertolkt. Ja, ik herinner me ook als de dag van gisteren dat na afloop van dit lied de hele schouwburg gewoon even stil was. Oh ja? Ja. ja. Okay. Echt te mooi dit. Te... Ja. Ja, het was, was het radium. ook in de wintermaanden dat ze dat zongen, dit concert? Oh, dat weet ik niet meer. Dat, okay. uh, ja, dat roept de sfeer nog even iets meer op. Te... Ja, ja, dat ja. wou ik zeggen. Ja, ja, ja. Nou, gaan we gaan naar nog een heel stemmig liedje. Ja, er kan nog wel een schepje bovenop. Ja. Oh mijn god, we zijn we mee bezig eigenlijk. Ja, ja Ramses Shafi komt vaker terug in onze programma serie. Kan je kan gewoon niet omheen. Is een goede Nederlandse muzikant en zanger geweest. We hebben een keer een ode aan hem horen uitspreken in ons eerste programma. Ja. Uh, ja, onder het onder de, de thema guilty pleasure, echt zo'n lekker fout, droevig nummertje uh, het is stil in Amsterdam met dan een hele oude uitvoering ervan binnen drie minuten een jewelbox lengte ja, ja, ja, precies. heel eenvoudig maar met mooie percussie erin en een hele rustige stem en als je er gevoelig voor bent, dan uh, grijpt hij toch naar de strot. Je voelt gewoon de eenzaamheid die van dit nummer afstraalt. Dus Ramse Shaffi met een hele oude opname van Het is stil in Amsterdam. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gafsla. de mensen zijn geslapen mm -hmm. Ik, ik had zelf eigenlijk een beeld dat ik nog wel eens in uh, misschien wel licht beneven door toestond. Door het oude centrum van Haarlem liep. En um, ja, dat je eigenlijk uh, daar op een gegeven moment ook niemand uh, meer ja, tegenkomt. De stilte van de stad. De, de stilte ja. van de stad, ja, dat heeft altijd wel wat. Ja, bijzonder hè. Ik ja. zag net dat Shafi de al in 1957 heeft geschreven. Oké. Okay. En in 1966 is het voor het eerst op plaat gezet. Het is nooit een singeltje geweest, maar... Uh, ja, en, en het was ook door hem uit het leven getekend. Hè. Dat was optreden als acteur toen nog. En dan uh, s'nachts naar huis en nog even uh, naar de kroeg. Tot ja. hij eruit gegooid werd. En nou ja... Die tafereel zoals jij die net ook schetste, ja. dat, uh, dat proef je wel erg uit dit nummer, ja. ja. Ja, precies. Nou, dan naar het duet waar we het eerder over hadden, hè, toch? Uh, Paul de Leeuw en André Hazes. Ja, terecht wat je net zei, goed om het even te gaan bekijken en op te zoeken, wat die beelden zijn natuurlijk prachtig. Het is ook een controversieel programma, 1992, dat is de schreeuw van de Leeuw, daar gebeurde een hoop gekte in. Ja. Paul de Leeuw was er ook niet vies van om te knoeien met vla en vla -dus en dat soort dingen en hij loopt dan al de hele tijd als een kaboutertje verkleed rond. en uh, ondergaat zo'n vlaadoes. Ik zou niet meer weten waarom eigenlijk. Nee. Daar was denk ik geen reden voor. En ik, ik vond het eigenlijk. Ik denk het is aan ontzettend knap dat hij zit onder de. zijn gezicht, hè? helemaal ja. onder de vlaar. Dat, dat kan ook wel uh, iets symboliseren, denk ik dan ook. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja, en, uh, en ik denk. Uh, nou ja, zijn bril zit onder. Het zit echt. Paul op zijn gezicht. Hij moet het steeds bedoel, ook ja. een beetje uh, wegvegen. Want hij kan zelfs nauwelijks praten met, met de Vlaar. Dus, en dan nog zo'n lied uit je strot krijgen. Ja, want dat komt ineens een heel mooi, uh, serieus duet. Hè? Ja, ja. Uh, uh, André Hazes die dan al op het podium aanwezig... blijkt te zijn, maar dat had niemand door. Want hij ja. had een soort kaboutertje verkleed... in een kruiwagen of een armslee of wat het ook was. Ja. En die komt als het ware ineens tot leven... en gaat meezingen. Ja. Ja, van Paul de Leeuw weten we ook dat hij best heel goed... kon zingen in die tijd. En André Hazes hetzelfde. En die twee stemmen bij elkaar... Die Maken een prachtig duet. En het ja. duet heel bekend. En hoe duet, oud is het? Weet je dat, 1992 al. Oh, okay. ja, toen waren ze al twee ook nog heel erg jong eh, natuurlijk. Ja, uh, dus hoe uh, dus, ja, lang is dat geleden? Ruim 30 jaar alweer. Ja, ja, ja precies. Legendarische televisie, uh, maar het nummer mag er ook wezen. Nummer Droomland. Wel, Paul, dat je hem nog even afkondigde. Ja, prachtig. Hè? En dat het publiek ineens begint te klappen halverwege het lied als hij invalt. Ja, hè? Of, ja, ja, ineens echt. door dat hij het is. Ja, we gaan nu even naar iets heel serieus toe. We hebben Shafi net beluisterd met het is stil in Amsterdam. We gaan weer naar een nummer van Shafi luisteren, maar niet door hem zelf gebracht. Het overbekende lied Pastorale, maar nu gebracht door het Velserbroekse amateurzangkoor, even anders. De opname is nog geen vijf jaar oud. Het wordt prachtig gedaan, begeleiding om één vleugel, andere instrumenten zijn er niet. Waarom vind ik dat het dit zo mooi? Er zingt een vriend van mij in mee. Ik mag zijn naam noemen, dat is Kees Sikkers. De opname is vijf jaar oud en na twee jaar, twee jaar later bleek Kees ALS te hebben, oh. waarin hij onder eigen regie is overleden in oktober 2023. Mm. Ja, en zo kan dat gaan, zo snel in de tijd. En uh, als je dan luistert, maar ook kijkt naar deze opname, en zij die hem kennen, herkennen Kees natuurlijk heel serieus en uh, gloedvol aan het zingen in dit prachtige lied. Het eindigt ook met een boodschap die ongetwijfeld voor zijn vrouw Caroline is. Maar het is een hele mooie... Misschien is de geluidskwaliteit niet zo heel goed, want het is een eenvoudige opname van een groot koor in een zaal. Ja. Maar uh, ja, het komt wel over. Dit muziek. Pastorale van Shafi door Zangkoor even anders. Met de Velse Broek. Prachtig. Om daar nog weer even naar te mogen luisteren. Ja. Dan gaan we nu. Nou, heel wat anders. Nee, misschien ligt dat ook wel in dezelfde lijn. Het laatste lied voor dit eerste uur. Ja, en we gaan luisteren naar Boudewijn de Groot. Ook een streekgenoot natuurlijk. Bekend ja. van heel veel liedjes. Begonnen met protestliederen. Meestal geschreven door Lennart Nijg. Niet dit nummer waar we naar gaan luisteren. Het is een nummer wat in 2002 door Freek de Jonge is geschreven. en gebruikt in zijn eigen show. Maar in 2004 is het door Boudewijn uh, op de cd gezet. Het eiland in de verte. Uh, je kan er van alles in horen. Het staat strak van de symboliek. Het, het cirkel van het leven. Opgang, neergang. Het is een heel mooi lied. Het lied met de titel De Wondeling van Ameland. Op het strand van Ameland.